We hebben drie kwartier lang gesproken met Ralf Kopka, hoogleraar, uh, psychiater. Hij heeft zich gespecialiseerd in de bipolaire stoornis, die altijd heet, heeft manische depressiviteit. En het was een helder gesprek. Er zijn een aantal twitteraars die dat uh, al hebben doorgegeven. Als je twittert en je doet hashtag Casaluna, dan. Krijg je al die berichten ook mee. U kunt daar natuurlijk over mee, daar langs die weg ook mee praten. U kunt ons bellen met 0800-1121. Met verhalen en ervaringen van um, manische depressiviteit. En dan moeten er veel zijn. En het is ook echt heel erg lastig vaak om het goed vast te stellen. En er goed mee om te gaan. Zeker ook voor de familie. Dus als u daar ervaring mee heeft, dan moet u ook zeker even bellen. 0800-1121. Want er valt nog wel een weg af te leggen hoor. Uh, helderheid te brengen. Koepka doet dat, maar daarmee is het nog niet gebeurd. Er moet veel meer over gepraat en verteld worden, want dan snappen we het beter. Paul, nacht. Ben je daar? Hallo, Paul. Die zou ik nu even kunnen spreken als het goed is. Probeer het nog een keer, Paul. Ben je daar? Hallo, Paul. Nou, of hij heeft even de telefoon uit handen gelegd. Eh... Ik... Um... Ik geloof niet dat ik daar zelf iets aan kan regelen op dit moment. Dan... Anders gaan we eerst even weet je wat? We gaan eerst even rustige muziekje draaien. U weet wat het onderwerp is. manische depressiviteit. Het nummer is 0800 1121. Off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show. Hold the phone, better. A better days, so long ago. Hold the phone, won't you? Stop this show. Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I. Wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it have it be. Stop this game. Let's... Had to be. Stop this game. Well, it's wrecking me. Een valse start. Ja, we hadden een valse start. Stop, stop, stop, stop this world. Dit was Diana Kroll. En dat is ook gewoon heel goed om het tweede uur mee te beginnen. Um, we praten over manische depressiviteit. En liefst met veel luisteraars. 0801121. Paul, goedenavond. Uh, goedenavond, Lex. Ja, nu hoor, nu hoor ik je heel goed. Fijn. Juist, ik hoorde, ja, ik hoorde jou net wel, maar jij hoorde mij schijnbaar niet. Ja, ja was even iets oh, nog niet helemaal doorgestoken. Maar het is geen doorgestoken kaart. Nee, nee, nee, maar het is... Maar even terugkomen op jouw gast van vanavond. Ja. Um, die heeft het inderdaad zeer verhelderend uh, uitgelegd. Ja. En um, ik heb 25 jaar geleden heb ik mijn moeder verloren. Zo. En voor mij zijn er bepaalde puzzelstukjes op, op zijn plek uh, gevallen oh. vanavond. En daar ben ik heel erg blij mee. En, en kun je daar iets meer over vertellen? Wat dan, wat, wat dan voor jou helderder is geworden nu? Uh, op het moment dat mijn moeder. Mijn moeder is dus. Uh, gestorven door zelfdoding. Je ja. heeft zichzelf um, hangen, zoals dat in die termen heet. So. En um, op het moment dat ik haar vond, kwam ik eerst in de keuken. En daarna ben ik haar gaan zoeken. Maar in de keuken stonden allerlei pannen klaar um, met eten. <laughs> en kijk, op zo'n dag, wat, je, wat er toen in die pannen zat, dat vergeet je nooit. We zouden bloemkool, aardappelen en carbonade eten ja. die dag. Dat, dat zijn van die dingetjes die je, die je nooit zult vergeten. Maar um, op het moment dat um, zij dus besloot om uit, uit het leven te stappen... had ze nog wel de zorg voor, uh, voor mijn mm, zus en mijn vader. Ja. Dus dat, dat, en dat maakt het dat ik voor mij die, die puzzelstukjes op zijn plek zijn gevallen. Vanavond? Vanavond, ja. En dat heb ik 25 jaar lang heb ik daar nooit echt begrepen wat er met mijn moeder aan de hand is geweest. En wat heb je wat, dan nu wel begrepen? Uh, wat het precies, uh, welke ziekte ze had. Ja. En ik heb ook altijd gezegd, ook tegen mezelf, en ook tegen mijn omgeving, mijn moeder had gewoon een ziekte, alleen die ziekte die was niet, um, die was lichamelijk niet aanwijzen. Die, die kon je niet aanwijzen, ja. die zat in haar hoofd. En, uh... En waarom denk jij nu he, dat het dus manische depressiviteit was van je moeder? Omdat er, op, ja, omdat er op bepaalde momenten echt met haar te praten uh, viel, maar op sommige momenten kon je helemaal niet doordringen. Tot uh, kon je kon je gewoon niet doordringen tot haar. En dan was ze gewoon helemaal van de kaart. En nou, alles wat je tegen haar uh, zei, ja, dat kwam niet aan. En als je op een gegeven moment um, na die uh, nu dat ik daar nogmaals over na ben gaan denken. Ja, zijn er gewoon stukjes. die ik. Um, die voor mij. Uh, op zijn plek zijn gevallen. Ja, dat begrijp ik. Dat, dat is dus wel heel prettig. Kijk, valt er nog veel informatie te geven. gewoon simpelweg helemaal heldere informatie. waardoor dingen opeens begrijpelijk worden. van ook he hele ernstige en aangrijpende ervaringen. Ja, absoluut. En, dat is op een moment, en uh, uh, leg het uit in. Um, in gewone mensentaal en niet in medische termen. Want medische termen die snappen alleen de mensen die uh, uh, medicijnen gestudeerd hebben. Die ja. dat is een uh, doelgroep ja, waar heel veel mensen niet toe behoren. En leg het gewoon uit aan mensen die um, uh, en als het nog nodig wordt zijn, leg het aan uh, pakken plaatjes bij of. Uh, ja dat mensen het begrijpen wat het precies inhoudt. Het was, wat, wat was dan bijvoorbeeld iets wat jij verhelderend vond in het verhaal van Ralf Koepka, de hoogleraar op psychiater um, theater die wij... Ja, er is zoveel gezegd. Ja. Uh, maar als het gaat om plaatjes of beelden, of waardoor je denkt van ja, oh, nu snap ik het. Um, ja, dat er op een gegeven moment bepaalde, dat er in de hersenen bepaalde gebieden zijn die oplichten. Hmm. Zeg maar, die je gebruikt. Uh, je gast heeft ook gezegd van... ...tijdens uh, jullie gesprek dat er bepaalde uh, functies in je hersens op ligt als je die zou scannen. Ja, dat klopt. Dus, ja. En dat is op een gegeven moment ook wat er... Kijk, ik ben zelf chauffeur. Kijk, en, uh, ik gebruik, als ik aan het werken ben, gebruik ik andere uh, hersenen nou. als de, ik, uh, als ja. ik uh, naar de televisie zit te kijken bijvoorbeeld. Ja, dat is duidelijk, hè? Ja. ja. En dat is. Uh, maar ik ben ontzettend blij dat ik het gesprek heb mogen uh, Fijn. aanhoren. Paul, daar ben ik ook heel blij om. Ik dank je wel en ik wens je nog een ja, goede nacht. Dan. Ja? Dank je wel, tot ziens. Doei. Fox. Ben je daar? Hallo. Hallo. Dag, Fox. Dag, Henk zit. Oké, okay, Henk. Nou, ja, ik vond het ook een, een geweldige, mooie gesprek. Echt. Ja, ja. En uh, ik vind Paul uh, hiervoor ook die. Uh, wie kan het zo mooi vertalen? Nou, ik, ik heb daar, uh, ik zit er nog steeds in. Ik ben nou 62 en uh, die Paul die heeft dat zo mooi verhoord. Dat, uh, ik loop er al heel lang mee. Nou, het heeft mijn huwelijk gekost, mijn kinderen, mijn winkel, uh, mijn nou, huis. Wat, uh, wat, wat heeft het allemaal gekost? Nou, mijn hele hebben en houden. Okay. Ik bedoel, uh, de mensen snappen niet wat het is. en. Okay. en uh, de dokter die snapt het niet. En uh, ja, nou, dan uh, ga je, uh, zoals Paul ook helemaal dan ga je afzonderen en, uh, en uh, mensen snappen dat niet. Maar wacht even, Henk, jij, jij zegt nu zelf, tenminste, dat begrijp ik eigenlijk uit je woorden, dat jij zelf uh, een bipolaire stoornis hebt. Ja. ja. En, en is dat ook officieel met artsen en psychiaters gediagnosticeerd? Ja, de Drie jaar geleden okay. en ik ben nu 62, kwamen ze erachter. Ja. Maar ik heb dat al, uh, vanaf mijn puberteit heb ik dat gehad. Maar wat heb je dat dan ook op een bepaalde manier lang volgehouden? Zou je kunnen zeggen? Op, je, op eigen kracht? Ja, nou ja, dat, dat, dat is het juist. Ja. dat zei die Paul Ooster maar ook zijn moeder. Ik bedoel, hmm. als, als mensen het niet, niet oppikken, dan. dan, dan ja, waar moet je dan? Hij is weg. Dat wil zeggen, de verbinding is weg met uh, Henk. Hij is natuurlijk niet weg. Kunnen wij daar nu op dit moment nog even iets aan doen? Of... Oké, okay, dan gaan we dat zo meteen nog even terug proberen te pakken. Dan ga ik door met uh, Aad Sonneveld. Dag Aad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> Jij klinkt vrolijk. Pardon? Jij klinkt vrolijk. Ja, dan breken ik mij er even op weg te wegen, ja. Goed, goed zo. Nou, ik wil graag inhaken op de, de, de, de stelling van vanavond. Ja. En ik moet u vertellen dat ik, eh, tot mijn grote verdriet heb ik, eh, morgenochtend heb ik een rechtszaak. Ja. En een van de getuigen die ik eh, opgroeven heb, en, althans die me meegaat, dat is eh, mijn ex-verdien. Ja. En ik heb eh, heel veel, eh, ja, gigantische eh, toestanden met haar meegemaakt. Ja. En die had een klas van psychosis. Ja, maar dat is nog niet helemaal hetzelfde als manische depressiviteit, hè? Nee, maar ook borderline en, en dat soort toestanden. Oh. En ik ben er erg van geschrokken in het verleden. Ja. En toch, ondanks dat, heb, heb ik nog steeds een, een warm gevoel... en oh. een, een, ja, een, een, een houdbaar van of wat dan ook. Ja. Um, um, maar toch willen wij ook heel graag praten over manische depressiviteit. Dus ik denk dat we... Um... Dat, dat En dat anders moeten we het ook over jouw rechtszaak hebben... dat we het een andere keer zullen doen, raad Nee, het gaat niet over de rechtszaak. Het gaat over manische depressiviteit. Ja. En over de, de psychosis die mensen hebben. Ja. En ik ben overal wat daarmee geweest in het verleden. Naar psychiaters, en een, een artsen en zo. Dagdaanbehandeling en zo. Ja. En ondanks dat, dat ze nog steeds... Ja, bereid is om je ja, te getuigen. Oké, okay. heel hartstikke goed Aad. Dankjewel en ik wens je nog een goede nacht. Bye, Bye. Dag, want Henk hebben we weer uh, contact mee. Henk. Hallo. Ja, jouw verhaal was nog helemaal niet af natuurlijk. Wat ik graag van jou wil weten, je hebt dus heel lang daar zelf mee geworsteld, omdat het niet uh, ja, duidelijk was dat jij manisch depressiviteit had. Hoe ga je daar nu mee om? Wat is, het, wat is er nu? Sinds drie jaar weet jij dat? Wat betekent dat in jouw leven? Nou... Zullen we het weer hebben, zeg? Dit is niet een. Uh, ja. Ik geloof dat dat een. een of, of de vraag is te moeilijk. Of het is een technisch. Maar goed. Um, hebben we nog iemand anders nu aan de telefoon? Dan ga ik door naar mevrouw Tim, of niet? Nee? Nou, dan gaan we even muziek draaien weer. Dat is altijd goed. Um, en dat is dan even iets vrolijks. Dance the night away. Ja, dat doen we natuurlijk eigenlijk ook iedere keer met Casaluna. Dance the night away. Wat het onderwerp ook zijn mogen. Dit waren de Mavericks. Um, wij praten over manische depressiviteit. Naar aanleiding van het gesprek met um, Ralf Koepka, de hoogleraar en psychiater. Dat was, blijkt uit verschillende Twitterberichten, um, nou, zeer helder. Dat vinden mensen, mensen fijn. Ik krijg het trouwens ook nu het <laughs> vrolijke berichtje van Henry. Die toen ik net mijn luisteraar Henk verloor... zei van, oh, hij is weg. Was de vraag te moeilijk? Meteen reageert met, de vraag is te moeilijk? Ar arrogante lul ben je met vier uitroeptekens. vond ik wel weer buitengewoon gezellig. Dankjewel Henry. Henk is weer terug. Dag, Henk. Nou, dat vind ik niet dat je dat verdient. Zulke dingen, maar... Nou ja, Kijk, goed... Zie San Paolo die heeft gelijk. Ik bedoel die die heeft dan nou zijn moeder en uh, moet je, je voorstellen bloemkool uh, staat klaar met de carbonades en uh, ja. Maar nou wacht, ja, wacht even. Mijn vraag aan jou uh, is uh, Henk, hoe ga je? Jij weet sinds drie jaar dat je manisch depressief bent, hè? Dat je die stoornis ja. hebt. Wat ja. betekent dat in jouw leven? Hoe ga je daar nu mee om? Uh, maar, ja, nou ja, ik schaam me er ook niet voor. Ik, ik uh, ik heb een beetje het geloof gevonden en de Heer en uh, ja, daar lachen mensen dan om, uh, maar uh, daar heb oh. ik altijd wel een steun aan gehad ja. en dat ik elke morgen op sta en gewoon naar de hemel kijken en zeg, uh, dank dat ik, uh, dat ik weer op mag staan, weet je wel, en, en een klein beetje de zon zie en uh, ja, nou, uit die hoek heb ik de meisje gevonden. Dus eigenlijk heb je het veel meer uit je geloof gehaald dan uit uh, behandelingen of zo? Of uit uh, het ja, feit dat je ja. door inzicht te hebben? Ja, nou, nou ik heb nou het... Uh, ik heb, de, mensen doen het al Ik kwam soms uh, drie dagen, vier dagen mijn bed niet uit. maar hmm. nou, ik had een vrouw, ik had uh, twee kinderen, ik had een winkel... En uh, ja, dat is geen griepje. Ik bedoel, mensen weten niet wat het is om, om je zo te voelen, hè? Nee, geen idee. Je, er komt helemaal niks meer uit je. En uh, nou, je doet dan de dingen die, die, die je nog kan. Maar je bent niet gelukkig. En je bent ook niet... Nou, ja, elke dag is het donker. En, uh, ja. nou, dat zeggen ze dan in Groningen. Het is nog nooit zo donker geweest. Maar de, nou ja, de stalen had, had gelijk. Ja. En uh, mensen die niet snappen wat het is, dat vind ik heel verdrietig. Van het, uh, ja, dat heeft die meneer waar u mee zat te praten ook mooi uitgelegd. En die legt eindelijk eens uit dat, dat normale mensen ook begrijpen wat dat wat nou eigenlijk ja. is. En dat scheelt, dat scheelt eigenlijk enorm. Ja, dat is eigenlijk ja. het belangrijkste wat je nodig hebt. Een soort van begrip om, uh, voor wat je dan ervaart. Ja, zo'n man kan je misschien niet bij te maken... maar wel uitleggen wat, wat er gewoon met je is. Hm. En, en, en, en wat je er even aan kan doen. En, uh, nou, en dat, dat vond ik het intrigerende. Om, om, nou ja, Misschien was het wel een dokter, anders... ik weet het niet, maar al die meneer noem ik hem dan. Maar ja. dat, dat, dat die... Uh, voor heel veel mensen die daarmee zitten... kenbaarheid kunnen maken. Ook met jou als uh, interviewer. En dat zou die Paul ook al hier ja. van uh, hoe, hoe fijn dat is dat uiteindelijk uh, dat je daar eens normaal over kan praten. Precies. Dat is dus heel belangrijk. Um, Henk, um, fijn om je dan toch nog even gesproken te hebben. Ik dank je wel. En ik, ik, wens, kan... ik wens je nog een goede nacht. Ik vind jullie een geweldig programma. Ja, heel goed. Dankjewel. Dag. Dag. Ik krijg van Sabine Boer de volgende e-mail binnen. Uh, beste meneer Koepka en Kazeluna mensen. En alle luisteraars bedoel ze natuurlijk. Graag wil ik reageren op uw radio-uitzending. Um, even kijken hoor, ze komt morgen ook naar, de, naar het debat. Ik ben een ambitieuze, sportieve, spontane jonge vrouw van 32 jaar... en moet vanwege mijn lichte manische depressiviteit... al zo'n 9 jaar rondkomen van een minimuminkomen. 880 euro per maand. Kijk, dat is de praktische kant van deze stoornisziekte. Op de basisschool had ik de hoogst haalbare score voor de cito -toets. Ik zat op het VWO met zeer goede cijfers... maar door deze ziekte kan ik nu alleen parttime vrijwilligerswerk... op een veel lager niveau doen. Ook voor mijn ouders en broer is het erg moeilijk. Voor zover een mens weet hoe zijn of haar leven eruit gaat zien... weet ik zeker dat ik niet alleenstaand zou zijn als ik deze ziekte niet had. Door deze... Nu valt mijn beeld weg... Kan ik even niet meer lezen. Um, moet ik even wachten tot hij weer terugkomt. Precies. Door deze stoornis kan ik nauwelijks uitgaan. Wekelijks naar een sportvereniging. Vriendschappen constant onderhouden enzovoort. En samenwonen lijkt mij al helemaal doodeng. Want kan een eventuele partner omgaan met mijn vorm van manische depressiviteit. Ongeveer drie weken heftig depressief. gevolgd door ongeveer drie weken manisch of hypomanisch. Dat is zeer vermoeiend, ook voor mijn omgeving. Op de Schelling heb ik nu vrijwilligerswerk gevonden... wat ik net aan vol kan houden. Maar overal loop ik tegen onbegrip op. Ik ben al zeer vaak diep gekwetst door opmerkingen... en gedrag van collega's, vrienden en familie. Ik hoop zo dat uw project... zo'n uitzending, maar nogmaals films... die zijn uitgezonden op televisie... en dan ook nog een debat morgen in de Rode Hoed... Uh, meer kennis, interesse en vooral begrip kweekt. Ik zit nu sinds vijf dagen in de hypomanische periode... waardoor ik nu achter mijn pc zit. Tijdens de depressieve periode slaap ik nu al lang... en moet ik jullie live-programma missen. Maar gelukkig is er internet. Tot vanavond in de rode hoed. Um, over, over dat internet gesproken... U kunt natuurlijk dat gesprek met Ralf Koepka... dat volgens mij veel helderheid schetst... Kunt u natuurlijk ook morgen gewoon weer downloaden. Hè? Vanaf uh, de website van Daar zijn we nu al mee bezig. Het staat er misschien nu al op. Nou, dat is misschien nog wel een beetje overdreven. Maar vanaf morgenochtend uh, kunt u dat gewoon weer downloaden. Ga dan naar de website casaluna.ncrv.nl.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 Dat is mooi. Ah, dat is een heerlijk overtuigend nummer van Jurk. Met uitroepteken, nummer Tram 7. Het is zo mooi, maar zo verdrietig. Dit zijn Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrug. en dat, is een, uh, dat vind ik een heerlijk nummer. Henry, die mij net op, kop, op mijn kop gaf, herstelt zich nu, nou ja, enigszins... Met deze Twitterbericht. Wat ik wil zeggen is dat je zeker met zo'n delicaat onderwerp moet oppassen... met dergelijke uitspraken als is de vraag te moeilijk. Prettige uitzending. Kijk, dan hebben we de verhoudingen weer een beetje hersteld. Dat is ook prettig. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. Volgen u via Twitter. U kunt ons volgen via de radio en via e-mail. Kazaluna, apestaartje, ncv.nl. U kunt ook bellen hè, met 0800 1. 2-1. We praten over manisch depressiviteit. En dat is al een behoorlijk lastig fenomeen. Deze ziekte of stoornis. Ook al kan je er goed mee functioneren. En deze tweede uur heeft dan ook een beetje de... Nou ja, wat handicaps, laten we het zo zeggen. Um, ik heb iemand aan de telefoon die liever anoniem blijft. nacht Hallo. Ja, dat is dan ook wel een heel, heel duidelijk antwoord daarop. Um, met, nee, ik hoef niet te vragen met wie ik spreek. Goedenavond, dit is Casaluna. Ja, hallo. Hallo, ja. Jij bent, ben ik nu aan de beurt? Jij bent aan de beurt, ja. Oh, uh, maar, ja, anders zeg ik me, zal ik maar gewoon een naam... Uh. Dat hoeft niet. Als je, je, ik begreep dat je liever anoniem zou willen blijven. Ja. Nou, dan maar doe ik je dat. Maar ik kan wel andere naam verzinnen of zo. Als dat, dat praat misschien makkelijker. Ja, dat is misschien wel, wel zo. Dan, dan, wat voor naam zullen we verzinnen? Uh, nou, Sandra. Wat zeg je? Ik zeg maar Sandra. Sandra, Sandra. Hallo, wat, ja. is jouw, wat is jouw ervaring met manische depressiviteit? Uh, ja, ik heb zelf net het uh, gesprek niet, uh, uh, nee, laatst niet vervolgd, want ik zit er net in de radio aan. En toen ja. hoorde ik wel de gesprekken met uh, ja. de andere uh, bellen, zeg maar. Ja. Ik heb uh, of eigenlijk zelf wel iemand gekend waarvan ik vermoed uh, ja, dat, dat, dat uh, zij ook manische depressiviteit heeft, zeg maar. Ja, uh, ja ik ben zelf. Uh, heb ik een ja, hele ernstige burn-out, zeg maar. En daardoor ben ik uh, ja, depressief ook geraakt. Ja. En nog. En uh, ja, ik ken ook wat die. Elimineer ze echt bij, bij iemand als uh, manic-depressiviteit. Uh, als ze dan zo'n zo bepaalde bui hebben. Ik heb dan iemand gekend die dat dan ja. ook uh, had, zeg maar. Hoe zag dat er dan uit voor jou? Nou, er was bijvoorbeeld iets gebeurd, zeg maar. Maar dan. Wat je dan ook zegt, zeg maar, het, het komt gewoon niet binnen of, of het, het land gewoon helemaal niet bij die persoon. En, en zo'n, uh, als ze dan zo'n periode hebben, dat kan dan, ja, wel bij deze persoon duurde het dan ook een uh, twee maanden of zo. Maar, ja. En ze blijven dan telkens terugkomen op, op hetzelfde, hoe zij erover denken, zeg maar. Ja. En uh, ja, dan valt er gewoon helemaal geen land mee te bezijnen, dan uh, dat vond ik zelf wel heel erg moeilijk. Ja. En toen ben ik ook ingezien dat ze. Uh, Zeg maar, ook uh, de ziekte zeg ja. maar. En, en totdat ze op een bepaald moment... kwam ze zelf tot het inzicht, zeg maar, Waardoor we weer uh, een beetje normaal konden communiceren, zeg maar. Ja. En uh, ja, inderdaad ook wat die andere meneer zegt. De, de omgeving die je... Uh, uh, ja, je las dat volgens mij net ook op het mailtje. Uh, ja. ja. Want toen heb ik zelf, ja, zelf ook, zeg maar, dat uh, de omgeving niet begrijpt. En dan stellen ze vragen of ze zeggen of zo maar iets of ze vlakken er wat uit van, uh, van, oh, wat, uh, ja, waardoor je gekwetst wordt. Of je hebt bijvoorbeeld een dag waarop je, uh, je ja, als het op voelt. En dan moet echt iemand uh, die, uh, als, je, als je even buiten bent, die zegt van er goed uit bijvoorbeeld. En dan weet je ook van, uh, van binnen voel ik me bijvoorbeeld helemaal niet zo, zeg maar. Ja. En ook uh, um, ja, maar het is ook zo, in, dat vind ik zelf vaak moeilijk, dat wij, dat je, zeg maar, als, omdat je nu, ja, mij is dan niet, is uh, het dan pijn dat ik, zeg maar, hoop hmm. Maar dat je, zeg maar, zelf, als, als je met deze ziekte te maken hebt, zeg maar, dat je dan begrip moet hebben voor een ander onbegrip, zeg maar. Ja, dat, maar dat, dat, <laughs> is, dat, dat is eigenlijk wel heel veel gevraagd, hè, Sandra, ja, dat je begrip... wij moeten eigenlijk vast nog uh, geduldiger zijn dan uh, ja. andere mensen. Kan je en dat? Ik, kan je dat? Nou, ik vind het wel, nou. Dat uh, kan, ja. Ja, dan probeer ik wel te denken: van. Uh, ja, ze begrijpen het niet. En dan. dan denk ik later, denk ik wel, dan maak ik me ook wel weer, weer, weer boos. Dan denk ik van. Uh, ja. Weet je, je, je wordt zo afgezond. Je wordt je, je vrienden en alles raakt je kwijt. Ja. Dat heb ik ook zeg maar. Dus. Uh, je wordt zo'n beetje in een, uh, in een hoekje gedrukt. En is er een, een, een de, manier... ma de maatschappij, die draait om carrière maken. Dan, ja, daar kun jij niet meer aan uh, voldoen, zeg maar. Dus je moet het een beetje doen met wat vrijwilligerswerk. Ja. En uh, ik las echt, wat was ik van de week nog, een mooie spreuk. Dat vond ik wel, uh, omdat wij, zeg maar, als mensen die uh, ziek zijn, zeg maar... Die moeten dan geduldig zijn en begrip hebben voor... Uh, Eigenlijk kan ik, ik weet niet of ik daarmee om kan gaan. Volgens mij ben ik, ben ik daar gewoon ook nog best wel ja. heel erg boos over, over dat snap hoe ik. mensen soms uh, ja. kunnen reageren. Maar ik las wel een mooie spreuk van uh, dat je met je medemensen die gewoon gezond zijn, uh, moet je eigenlijk een beetje medelijden mee hebben. Want ze zijn gezond, stond erachter. <laughs> <laughs> ja, die weten zelf niet wat het is. Dus, uh, <laughs> maar mensen weten het ook gewoon niet. Dus. Dus nee. ze zien, ze, ze zien uh, als je een gebroken arm hebt. Ja. Nou, dan weten ze van, oh, je hebt een gebroken arm. En, uh, maar het psychische, ja, dat is een beetje aan de buitenkant ongrijpbaar. En om, dan weten de, sommige mensen weten er ook geen raad mee. Of, uh, Zijn er ook mensen die dat wel weten, trouwens? Kom je die dan ook tegen, die dan wel begrip hebben? Of een manier van vragen stellen, die, waardoor je denkt van, hey, ja, dat voelt heel anders? Uh, ben je nog niet tegengekomen? Nou uh, ja, ik heb wel een paar, uh, paar vrienden dingen. Uh, het wel wat begrijpen, zeg maar. Maar het blijft moeilijk. Je moet het ook gewoon... Uh, omdat mensen het niet begrijpen... Je moet het ook gewoon dan telkens weer uitleggen. Ja. En, dan, en, en dat vind ik vanzelf ook weer moeilijk. Dan denk je van... Ah, ik heb het dan nooit eens een keer op. En, uh, ik heb het de vorige keer toch ook al gezegd. En waarom... Uh, ja, dan blijf je wel... Uh, Tegen aanlopen, zeg maar. Het, wordt, het vereist ongelooflijk veel geduld. Dat in ieder geval. Ja, want... Uh, ik las ook nog wel een mooi voorbeeld ik las in de krant, een vrouw was ook uh, overspannen geraakt. Dus toen kwam ik terug op het werk. Ah, en uh, de receptionisten zei zo'n beetje van uh, een beetje schaapachtig van, oh daag. En uh, de chef zei van, nee, ik kom straks wel even langs, dan praten we wel bij. Hm. Maar na twee maanden moest dat nog steeds gebeuren. En toen had ze op een gegeven moment, na een half jaar had ze een gebroken arm. Dus toen komt ze binnen en dan zegt de receptionist, hé, hey, wat heb jij nou? En... Uh, nou en toen allemaal in één keer, allemaal vol meeleven. En uh, terwijl ze uh, die paar maanden ervoor zeg maar toen ze psychisch uh, mm. uh, in de put zat werd er helemaal geen meeleven getoond, ja. zeg maar. Leuk, dat laat dan zien dat mensen het ook niet, uh, niet snappen, zeg maar. Nee, precies. Maar het beste wat mensen dan kunnen doen is gewoon, ja dan zeg ik maar dan zeg ik van, uh, ja, dan zeg je, dan zeg je maar gewoon dat je het niet begrijpt of zo, of, of dat ja. je het. Uh, dat helpt al, bedoel je? Ja, dat is al, kijk, dat is al een, een goed handvat om daar eens mee te beginnen. Gewoon zeggen dat je het niet zo goed begrijpt. Misschien kan daar het gesprek mee beginnen. Sandra, ja. ik dank je wel. Oké, okay, bedankt. Voor, voor je bijdrage, ik wens je veel sterkte ook. Ja, bedankt. Veel goed. Een goede uitzending. Ja, dank je. Dag. Erik, nacht. Ja, nacht. Ik weet inmiddels wel wat, uh, voor mezelf dat ik maar eens depressief ben. Alleen mijn omgeving uh, ja. kan Kan nog steeds zeer slecht overweg. Mag ik vragen hoe je dat zelf... waarom je dat bij nou ja, jezelf hebt vastgesteld? Uh, er wordt bij mij al jaren ook gelinkt... ik word al gelinkt natuurlijk ook aan... Uh, autisme en aan... Uh, ja. moderne borderline-syndroom. Ja. Waardoor je eigenlijk al zelf wel gehandicapt gaat voelen. Maar ik weet zelf gewoon dat ik op zich... Uh, mijn geest niet abnormaal is. Mm -hmm. Alleen mijn ja, handicap is gewoon wel die depressiviteit. Ook die manie dan. Ja. Maar ook gewoon dat het dus niet inderdaad uh, normaal kan functioneren in de maatschappij. Dat Waardoor kan... ik ook bij uh, een werkgever snel agressief geagiteerd kan, kan worden. Ja. Kan zijn. Waardoor het dus niet uh, werkt, zeg maar. Terwijl, terwijl hè, ik heb net met uh, Ralf Koepka gesproken, psychiater. Die zegt van, in principe zou je ermee moeten kunnen functioneren in de maatschappij. Ja, maar... Uh, ik kan mijn eigen probleem wel goed analyseren. Wat verbaasde psychiaters vaak om. Van, joh, Je weet alle oplossingen al, waarom doe ik het niet? Maar ik loop dan toch op, op, toch, loop ik dan toch op, op een vaalspoor. Ja. Uh, ik kom er zelf niet uit. En ook uh, mensen in mijn omgeving begrijpen dat nu niet meer. En, en dat zijn... Ik kan zo veranderen in, in, in een mum van tijd. Ja. Waardoor je dus gewoon geen controle kan hebben over je eigen ja, gevoel op duur. Ja. Daarom vind ik ook een, ook een uitkering zeg maar. Waardoor je eigenlijk ook alweer ja, aan, de, aan de zijkant van de maatschappij staat. Wat dan ook weer een extra dompunt kan, kan zijn. Uh, waardoor je, je allemaal helemaal minder waardig voelt. En dat heb ik niet eens over de financiële kant. Maar gewoon over je eigen uh, positie in de maatschappij. En je weet ook wel dat je wat hebt, wat mankeert. Maar uiterlijk zie je er niks. Waar, waar, waar zou jij het meest, nu het meeste behoefte aan hebben? Ja, ik ben eigenlijk al een beetje uitbehandeld. Ik ben nu uh, 32 jaar. En ik zit eigenlijk al uh, 15 jaar zo'n beetje in die cyclus van uh, behandelingen. En uh, ja. van uh, wel werk, geen werk. Alles probeert eigenlijk. Ja. Gebruik je, me en, ge ja. Ja, ge gebruik je medicijnen? Ja. Nou, Natuurlijk komt dat ook voor allemaal uh, erbij kijken. Uh, er komt ook opslaving bij kijken op de buurt. Ja. Dat je ook gaat raken met je eigen situatie wil je ook... Ik heb op, op zich natuurlijk een normale intelligentie, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar je weet gewoon dat je toch niet kan functioneren. Ja, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk eigenlijk voor je eigen uh, ja, geest. Waardoor je dus eigenlijk ook een soort ja, een, uh, zoet om, ja, naar, naar alcohol uh, geworden... Ja. Wat uh, ook een extra probleem erbij, natuurlijk weer. Hè. Ja, Waardoor maakt. je ook weer niet in de behandeling kan. Ja. Had u? Ja, dat snap ik heel goed. Dan stapelt het ene probleem zich op op het andere. Ja, ja want dan ben je niet behandelbaar, zeggen ze dan. En ja. ook nog geen medicijnen, dat gebruik. Ja. Want dat is natuurlijk helemaal uh, dan een uh, ja. ja, foute mix, zeg maar. Hè. Ja, tuurlijk. Waardoor je zeg maar, een soort ja, uh, zelfmeet-psychiater uh, uh, ja, wordt. Uh, je gaat zelf, jezelf analyseren. Maar ja, ik weet op zich wel... Raad met mezelf, maar mijn omgeving niet meer. Dus het is een soort hele rare cyclus aan het worden. Ja, dat lijkt me. Dat is, dat is natuurlijk. Uh, dat, klinkt, dat klinkt moeilijk trouwens. Dat klinkt echt moeilijk. Dus ik denk van ja, wat is nou ik de uitweg die jij, moet, die, die jij zou moeten vinden? Ja. Ja, het is terug als je 32-jarige eigenlijk al uitbehandeld voelt. Ja. En uh, geen uitweg uitwegmuziek. Ja, uitweg. Uh, ik, kan ook, ik heb geprobeerd het werk te voeren. Maar dat vrienden mij niet van. Ik ben een, dan een enorme driftkikker. En ook weer soms heel vriendelijk. En het gaat alle kanten uit. En ik kan me voorstellen dat een werkgever daar niet uh, mee akkoord gaat. Nee. nee dat en is... uh, ja, ik kan me naar sociale werkplaats sturen. Dat heb ik ook gehad. Maar daar ben ik wel iets intelligent voor. Huh. Dus ja, dan bots je met je omgeving. Dus het is het, ja, De, welke kant ga je op, hè? Wat zou je, waar zou je het meest aan hebben van je omgeving? Van je directe omgeving? Nou, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, uh, ik heb familieleden die zeggen: joh, losser ik heb pil en het is over. Maar ja, kijk, uh, Joep van Teksas ooit al een keer: de helft van Nederland zit aan de antidepressiva. Ja. Uh, het is natuurlijk een oplossing, uh, maar dat is niet iedereen. En je kan natuurlijk andere dingen bij kijken. En ja, het is ook een modern verschijnsel, lijkt het wel, depressiviteit. Nou ja, maar, maar is depressiviteit is... Is dan, is dat staat daar toch nog een beetje, uh, is toch nog iets anders dan depressiviteit? In, in de genen zit het wijspreken? Want ja. ik weet al dat ik vroeger al angst had. En uh, dat je wijspreken als je moeder zegt: Je wil gaan brood halen bij de bakker. Dat je al vroeg van hoe en zo. Een, dat je dat al moeilijk vond. Mm. Het zit al in mij, zeg maar. maar. ja, je wordt volwassen. Je bent een grote vent, zeg maar. En je moet je vermannen. En dat probeer je ook wel. Maar je komt toch jezelf tegen. Ja. Dus het is iets heel moeilijks. En ook professoren en psychiaters. Uh, ze kunnen allemaal uh, fantastisch verhalen. Ik, ik, ik heb een begrip uh, voor iedereen, maar. De, de patiënt zelf, wat ik zo maar zeggen, patiënt... die zit natuurlijk zelf gewoon het meest mee En iedere ja. patiënt zit anders. Ja. Nou ja, dus moeten we zoveel mogelijk proberen daar begrip voor op te brengen... en, en alle verhalen volgens mij uh, te beluisteren. Want misschien dat we dan stapje voor stapje dichterbij komen. Dus daar heb jij dan ook een, een bijdrage aan geleverd, Erik. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. En ik wens je veel sterk. En veel goed. Ja. Oké, okay, dank je wel. Dag. Dag. Um, dan heb ik weer iemand in de telefoon die liever anoniem blijft. Goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Zullen we jou dan ook maar een naam geven? <laughs> nou, zeg maar Pieter. Pieter. <laughs> nou, uh, even het volgende verhaal. Ik vond het een ontzettend verhelderend verhaal van uw, uh, uw studiogast. Ja, Ralf Koepka. Ja, ja, heel helder en uh, ik heb zelf uh, ook, ook ervaringen op dat gebied. En ik wou eigenlijk de mensen uh, een hart onder de riem steken. Want? Nou, ik had van mezelf ook nooit verwacht dat, dat ik, dat ik depressief zou kunnen worden en dat soort dingen. Ja. En het gebeurde toch. Was er een reden voor? Of was er een aanleiding voor waardoor dat gebeurde? Of ge gebeurde er iets in je leven waardoor dat... Ontstond? Nou, dat, dat, dat is heel ingewikkeld. Mm. Maar het ging er gewoon om dat er een heleboel dingen samenkwamen. Mm. En ik ben een half jaar opgenomen geweest. En ik heb daar wel zoveel over mezelf geleerd. Dat ik op een gegeven ogenblik dacht van, uh, het kan ook anders. Oh ja. En daar heb ik van geleerd. En... Uh, ik ben inmiddels uh, drie jaar verder en ik denk bij mezelf van nou, dat heeft me ontzettend veel geleerd. Wat heeft het je geleerd? Dat is een hele moeilijke vraag, maar wat het mij geleerd heeft is uh, dat ik uh, dingen, uh, wat, ik, wat ik hoor hier voor de radio... Mm -hmm. Uh, wat ik hoor, uh, dat ik, ik denk van... Uh, ja, daar zat ik ook mee, maar daar ben ik mee klaar. Ja, ik kan het heel moeilijk uitleggen. Ja, ik zou het toch leuk vinden als je een kleine poging deed. Want dit begrijp ik nog niet helemaal nou, precies. Ik, wat je nu ik, nou, nou, nou word ik even heel extreem. Ja. Um, ik, ik was op een gegeven ogenblik zover... dat ik, dat ik dakloos was. Ja. Ik ben toen opgenomen... En er zijn me een heleboel dingen duidelijk gemaakt van wat ik allemaal fout gedaan heb. En ik ben bij mezelf te raden gegaan en ik heb ervan geleerd. Hmm. En ik heb inmiddels mijn leven weer op orde. Wat geweldig. Ja, nee, dat, dat is ook geweldig en daarom bel ik ook even. Om mensen, om mensen duidelijk te maken van... Jongens, uh, het kan ook anders. Maar daar moet je wel iets voor doen. Daar moet je wel de goede stappen voor zetten, zou ik denken. He? Dat, dat je hebt, nou, je je hebt inzicht gekregen voor... in nou, je... In... Ja? Nee, Lex, je moet, je moet niet bang voor jezelf zijn. Ja, dat is wel makkelijk gezegd. Dat is niet makkelijk gezegd. Dat, nee. dat, dat is gewoon zo. Ja. Was jij bang voor jezelf dan? Achteraf wel, ja. Hmm. En door zo helemaal down te gaan... Nee, dat kwijtgeraakt ergens onderweg. Ja, dat, dat, dat, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk het wel, ja. Ja, dat is wel heel bijzonder, natuurlijk. Nou, dat is, dat is op, zich, op zich niet zo bijzonder, denk ik. Maar maar, het, de, de, ja, als ik dit soort verhalen allemaal moet hoor hè, van mensen die reageren. Mm -hmm. Op jouw, op jouw uitzending, hè? Ja, ja. Dan denk ik van, ja jongens, jullie kunnen allemaal, of we kunnen allemaal... Um, we kunnen allemaal uh, gaan, gaan uh, ons, ons, ons onderdompelen in, in zelf zelfmedelijden, Maar kom op jongens, een beetje pit erin... <sleuk> Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Maar dat is soms ook zo moeilijk. Ja, nee, maar daarom zei ik ook tegen je van... ik snap jou, jouw studiogast ook zo goed. Ja. En dat is heel moeilijk om, om, om, om, om jezelf bij elkaar te rapen... en te zeggen van, jongens, we gaan ervoor. Ja. Nou, maar dat is goed dat je ons, uh, in ieder geval een hoop luisteraars... nog een hart onder de riem hebt willen steken... Daar dank ik je hartelijk voor, Pieter. En ik, wens, okay. en ik wens je nog een goede nacht. Ik jou ook. En een prettige ja. uitzending. Heel goed, dank je wel. Dag. Johan? Ja? Ben je daar? Ja. Ik ben er. Goed zo. Wat, is, uh, wat wil jij bijdragen aan deze uitzending? Dat wat die mevrouw een, uh, een, uh, even geleden tegen u zei. Ja. Je kunt maar beter alle botten in je lijf gebroken hebben. Hm. Is dat Want, zo? Ja, ja het, lijkt, het lijkt er echt op... alsof helemaal niemand het begrijpt. Is dat zo? Wat, wat is jouw jou ervaring? precies? Um, ja, alsof, alsof niemand je begrijpt. Er zijn maanden bij geweest... dan durfde ik alleen maar... Eh, s'avonds over straat. Als ik boodschappen ging doen... Dan was ik uh, gelukkig met, uh, met wintertijd, net is nu. Mm -hmm. Dan kan ik s'avonds naar de, naar de winkel. En overdag niet. En als je dat dan probeert uit te leggen dat het niet gaat... dan willen mensen redenen weten waarom dat het niet gaat. Ja. En die zijn er niet. De grap vind ik dan dat als je die redenen zou weten... dan zouden we wat kunnen doen en dan was het over ja um, daar, Waar heb jij last van? Zelf? Depressiviteit hmm. Ben jij ook manisch? Nee Nee, ik ben om het zo te druk Ik ben gewoon Of ik heb behoorlijk depressief buien ja. Dat is ook echt Dat is ook uh, lastig genoeg hè? Ja Ja, ik weet Het klinkt zo gek als ik het zeg Maar uh, als je het gevoel hebt als het, uh, dat je blij bent dat het licht is... omdat het weer dag is... maar je tegelijkertijd niet naar buiten durft. Ja. En jij ervaart dus ook dat de meeste mensen dat eigenlijk niet snappen? Nee. Nee, en ik, ik, ik hoorde uh, een paar mensen ook al zeggen toen jij vroeg... Uh, waar heb je dan het meeste behoefte aan? Ja. Dat iemand zei... Ja, zeg toch maar dat je het niet begrijpt. En dat is dan voldoende. Dan kun je daarna toch gewoon thee met elkaar drinken. Ja. Nou ja, misschien is dat wel vanuit een aantal mensen die, zoals jij, die zelf ervaring hebben... is dat toch wel de handigste, de zinvolste ja, suggestie, als het ware, voor de omstanders, hè, de anderen. Ik Weet vaak... je dat de eenzaamheid van iemand met een depressie vele malen groter is omdat hij omdat tegen onbegrip aanloopt... Hm. Dan, uh, dan wanneer je in je dode eentje de nacht probeert door te komen. Ja. Dan voel ik mij minder eenzaam en minder ellendig. Dan wanneer er mensen bij mij in de buurt zijn. Die, uh, die je proberen op te peppen ja. en een hart onder de riem te steken. Ja. Dat haalt allemaal niet uit. Ja. En dat zeg ik niet bentelend in mijn ellende. Zo bedoel ik het niet. Hè? Nee, dat snap ik. Maar ik heb dan liever dat je gewoon bij me op de bank zit en thee drinkt... en dat we noods naar het voetballen kijken, nee. weet ik wat dat ook. En een, soor he? een soort van aanwezigheid. Die is belangrijk. Gewoon alleen maar er zijn, bedoel je. Ja, ja, ja dan, dan ben ik niet eenzaam. Ja. Meer hoeft niet. Goed zo. Ja. Goed zo. Dank je wel. Alsjeblieft. En uh, nog een goede nacht. Voor jou ook. Ja, dag. Dag. Frederik. Hi. Hallo. Ik word hier helemaal depressief van. Nee hoor. <lacht> <lacht> nee, ik heb een vriend gehad, een ex-vriend. Die is echt manisch depressief en dat is hij nog steeds. Echt waar? En dat gaat ook niet overal. Hoe, hoe ja, uit zich dat? Waarom weet je zo zeker dat dat manisch depressief is? Omdat <lacht> ik dat dan een lijst had mee mogen maken. Ja, maar wij nog niet. Dus. Nou, oké. Okay. Dat meen je niet. Nee, maar ik bedoel ik, ja. wat, wat, wat bedoel je als je zoiets zegt? En je hebt overigens een ontzettende brom... Op de telefoon, dus als het zo blijft. Ja, ja, goed. Ik, ik weet niet of iedereen. Ik neem aan dat ik. Heb, ik ik er net pas in het programma. Ja. Maar ik hoorde dat het over mijn eens depressieve tijd ging. Ja. En toen had ik zo'n. Oh, wacht even. Nou wil ik wel even horen wat er over gezegd wordt. Want het is niet niks. Nee. En het enige wat ik tot nu toe heb gehoord is dat er weinig begrip is. Ja. Hè, voor mensen die depressief zijn. Ben ik met z'n eens. Nog eens even. Is dat? Is dat? Frederik, we gaan even, ja? even een plaatje draaien, want je, die, die verbinding is zo slecht dat ik je. Uh, het is alleen maar oh. irritant en gestoord. Dus we gaan. Je hebt een, uh, een brom op je. Dus we gaan even muziek draaien. Okay. En dan komen we zo terug. Oké. Okay.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 Ja, Jewel met standing still. Met Frederik lukt het niet meer technisch gesproken. En is het ook anderhalf minuut voor twee. Uh, Wim van den Heuvel, nacht. Ja, goeienacht. Het, het kan. We hebben nog maar één minuut om met elkaar nou, te spreken. Zal ik heel snel? <laughs> zal ik heel snel? Ja, ja alsjeblieft. Nou, ik uh, ben met mijn acht in de vanaf mijn acht in de ongeveer uh, elke keer ertussen pakken de depressie. Ja. Uh, in die periode tot aan mijn veertigste ben ik driemaal over een jaar opgenomen geweest. En elke keer was die periode negen maanden Zo. dat ik depressief was. En, en in mijn manische periode, nou dan uh, ging ik achter elkaar door en dan kocht ik huizen en bedrijven en alles kocht ik. En uh, in mijn depressieve periode gaf ik het gewoon weer weg. Ja. En uh, hoe gek het ging, hoe gek het ging en elke keer kwam ik weer bovenop. Dat is wel ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. En toen uh, werd ik veertig uh, en toen werd ik weer opgenomen. Toen ja. kwam pas, pas kwam erachter dat het maar niet meer was. Ja. Het kan lang duren, oh. maar ik moet je daarmee helaas, moet ik je toch ook onderbreken Wim, ik dank je wel. Sorry dat het zo kort was. Oké. Okay. Ja, veel succes, veel goed. Dag. Dag. Ja, zo gaat dat. Morgen heeft um, plag ja yeah, Kim Putters de gast. En dat kan ik niet meer zeggen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. NCRV